Tot met het NOS Journaal. De VVD gaat niet samen regeren met de PVV. Dat heeft Mark Rutte gezegd in het radioprogramma Met het Oog op Morgen. Hij gaf er geen specifieke reden voor. In 2017 sloot hij samenwerking met de PVV ook uit. En eerder deze week maakte Rutte al duidelijk dat regeren met Forum voor Democratie ook niet gaat gebeuren. De gemeenten zijn jaarlijks tussen de 66 en de 90 miljoen euro kwijt... aan het begeleiden van ouders die in een vechtscheiding zijn beland. Dat blijkt uit onderzoek van het KRO- en CRV-programma Pointer en Follow the Money. Als ouders er bij een scheiding niet uitkomen hoe ze de zorg voor hun kind of kinderen moeten verdelen... plaatst een rechter deze gezinnen onder toezicht van een gezinsvoogd. Die wordt betaald door de gemeente. De wethouder die namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten... met het ministerie onderhandelt over de kosten... vindt dat ouders... De zelf voor moeten gaan betalen. In Breda is gisteravond een online carnavalsfeest beëindigd. In een café stond een livestream met carnavalsmuziek aan... ...en er waren zeker twintig mensen aanwezig. Zij hebben een boete gekregen. De uitbater zegt dat hij dacht dat het mocht... ...en hij kreeg een proces procesverbaal. Schaatsclubs en gemeenten maken zich op voor een druk weekend. De verwachting is dat veel schaatsliefhebbers in actie zullen komen vandaag en morgen. Schaatsbond KNSB roept daarom op om zo min mogelijk mensen te ontmoeten... en dicht bij huis te blijven vanwege corona. Gemeenten houden de boel scherp in de gaten. Bij een aantal plassen, zoals de Venen en de Loosdrechtse plassen... sluiten gemeenten lokale wegen en parkeerplaatsen af om het schaatstoerisme te beperken.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 Met nu Toebak leeft. Zo, goedemorgen. Hebben we er zin in? Jazeker, ik heb er zin in. Goedemorgen, goedemorgen, dit is CFM. Toebak leeft. Jawel, toebak leeft op de radio fijne toestel op aanstaan. Oh, nieuwsbericht. Boa's en politie maken zich zorgen over de schaafsdrukte komend weekend. Jazeker, wat wordt de druk en wat is het koud bij Jezus man? Ongelooflijk. Maar er is geen sneeuw gevallen, het heeft ook niet gehageld, het is ook niet geregend. Dus dat is wel relaxed. Dus de wegen zijn nog een beetje hetzelfde als gisteravond. Ja, dus je kan gewoon echt best wel hard rijden ook. Dat is helemaal geen punt gewoon. Nou goed, de vrouw dus uh, huis is nog niet aanwezig. Dus ik hoop in godsnaam niet. Dat ze weer ergens aan aangereden is. Of misschien, ja, het is wel... Ja, oké, okay. kijk zo een beetje over de horizon heen. Mooie luchten. En daar heeft ze een zwak voor. Dus het zou zo kunnen zijn dat ze een mooie lucht aan het fotograferen is. En dat ze dan zeg maar de tijd vergeet. Oh, ja, oh, hier, deze wow, nog even. Okay. Deze, wow. deze, deze wow. is ook ja, echt wow. mooi. Ja, hier moet ik nog een foto van maken. Het fuck, is het nog zo laat? Of zou ze misschien toch haar wekker niet hebben ingesteld? Dat had ze de vorige keer namelijk. Ja, ja, daar moet je ook rekening mee houden. En met de kou is het misschien ook nog wel dat hij anders reageert. De batterijen, hè. De batterij van iedereen is anders ingesteld. Maar nou goed, nou, we gaan eens wel even een plaatje draaien. en Dan doen we zo wel officieel de opening. Hij is vandaag jarig Pieter Hoek. Zat in deze band. Maar ook enjoy The Vision. Gelooflijk. Hé, hey, vanaf Japan ben je ook een luisteraar, van zie Vandaag de leven bereikt dat hij met pensioen mag. Hoewel, nee, ja, dan moet het goed geregeld hebben. En als muzikant weet ik het niet. In Engeland hebben ze dingen slecht geregeld voor muzikanten. Pieter Hoek, vandaag 65, is de bassist van A Joy Division. later een Nieuwe order Monaco. Dat is deze band. En laatst nog weer een andere bandje heeft hij gedaan. Hij staat bekend als de zanger die niet kan zingen. De drummer die geen maat kan houden. Een bassist die denkt dat hij een lied gitaar bespeelt. Goed, ik vind het toch een leuk plaatje. Ja, zeker. Omdat... Om het ja, je bed uit te de springen. denk denken, ja, ik begin weer aan de dag. We ja, zeker. Zijn nou, o, we zijn er idee. ook weer. Want we snakken allemaal naar zekerheid. Ik ook, want ja. komt ze nu wel of komt ze nog niet? En is ze niet onderuit gegaan? Is altijd de vraag? Maar nee, hoor. Ze Gelukkig, ja. kon de scheurdeur niet open Nee. Wat duurt. is dat nou? Ik had echt zo van, shit, ik moet gaan lopen. Oké. Okay. Ik blijven proberen. Ja. Nee, die sleutel heb ik niet omgedraaid. Oké. Okay. In eerste instantie. Ja, had je en er de, een... Uh, de, ja, misschien is er een vloestof ingekomen. Dat, dat je, is. Ja, dat zou ook heel goed kunnen. Olie kan toch niet bevriezen? Maar ja, misschien is het nu zo koud in het schuurtje van jou? Ja, nou, dat, dat zou best. Ja. Mijn vriend maakt er ernstige zorgen dat als ik wijn erin heb... dat hij bevriest. Ja. Maar ja, als dat het ergste is... Ja, ik heb wel eens uh, wijn of bier staan in de schuur. Ja, dat moet als we het dan binnen hebben. Oké, okay, ik dacht even dat als jij wijn gedronken hebt... dat je dan bevriest, maar dat... Ja. Nee, je ja, nee, blijft niet buiten liggen, toch? Nee, nee. Je oh, weet toch oh. altijd net op tijd binnen te komen, toch? Sme ja, s ja, ja. Ik, ja. Je uh, kan die deur als wel. Ik sleur dan... mij voort, maar... Uh... <laughs> deur achter je dicht, zelf. En dan... uh, uh. <hè, hè? Ja. Net hè, echt buiten de vorst, zeg maar. Nou goed, uh, goeiemorgen. Goeie. Goedemorgen. Ja, ik heb je zin in? Ja, zeker. zeker zin in. Ook, Goedemorgen. Ik ben opgebleven om te dansen. Zo leuk. Je had me nog niet mogen wekken. Was er een reden voor een feestje dan of zo? Ja, ja, voor een heleboel. Oh, Met schaatsen oh. natuurlijk. Oh ja. Heb jij je schaats al geslepen? Nee, ze waren gisteren even ingereden door mijn zoon. En eh, ging het goed? Nou, is dus voor hem waren ze te klein. Ja, maar hij legt Hello. een grote voet. En, ja. uh, dus ik, uh, ik ga die van hem proberen. En dan gaat hij... Mijn vrouw is ook weer de andere... Op een marktplaats kan je ze zo ergens weer op, uh, op duiken. Nou, nu niet, denk ik, hoor. Ik nee, denk, niet nu dat, ze. denk niet dat er veel te krijgen zijn. Nee, dat was uh, af, afgelopen week wel weer spannend, natuurlijk. Want ja. uh, mijn zoon komt er met allerlei filmpjes die je laat zien. Kijk, hier hebben ze, zijn ze met z'n allen... zijn ze met een um, slee achter de auto... Is ja. dat niet iets voor ons? We hebben geen slee, zeg ik. heb wel al verkocht. Dus dat handel in. Huppa, weg met die dingen. Ja. Dus dat, hij zegt: Ik heb hier een kratje gevonden. Kunnen we daar niet iets mee doen? Ja, ik dacht, Nou ja, probeer. Tuurlijk. Maar Ging hier achter de scooter. Dat was een beetje gevaarlijk. Die scooter gingen een beetje zwalken. Ik zeg, Nou goed, De klep achter open. Het bakje erachter. En door de straat heen. Dus, wat mensen keken wel raar. Maar dat, we zijn gewend. Hoe, als wij als iets dat doen. Het is echt verboden, dat soort dingen. En ja? ze, iedereen doet dat gewoon maar. Wij wonen, wij dus hebben ze hebben politie... geen respect meer voor gezag en zo. Nou, we regel. hebben een politieman in de straat. Dus ik, ik keek van naar zijn gezicht. Hij lacht. Ik denk, ik ga nog een tijdje door. No, ja. Dat is helemaal geen punt. Ja. Maar had ik gevonden met grofvuil een snowboard. Dus daar gaan we nu mee experimenteren. Ja. ja. Dat is wel een stuk gevaarlijker moet ik zeggen. Ja, dat denk <laughs> ja. ik ook wel. Ja. Ja. Zeker weten. Maar wel leuk. Ja, zeker. Ja, heb jij al geschaatsen of ga je schaatsen? Nou nee, ik, uh, ik, ik, uh, ik, ik ben met skiën en met schaatsen heb ik me toch de, altijd zo... Ja, ik ben van het vallen hè, dat weet je. Oh ja. <laughs> dus dit zijn geen goede plannen, maar ik, ik ga wel gewoon heerlijk wandelen. Ja. En wat ik uh, wel heel leuk, waar ik van geniet, dat ik filmpjes krijg van mijn zoon die met een sleetje de berg gaat. Oh, ja. Dan denk ik van, nou, dan ben je 25 bijna. Ja, ja, toch. En eindelijk die filmpjes. Ja, ja, ja, ja, ja toch. Ja, toch ja, ja, ja. Nou goed, dat zei Rut ook alweer. Pas op. Als je lekker kan schaatsen, het is veilig. Uh, vooral doen. Uh, nou, maar maar ik het denk... laat wel zien natuurlijk dat het niet... Ja, schaatsen is ook niet zonder risico. En wil nee. die ziekenhuizen nu ook niet extra belasten. Oh, ja, want uh, ze lopen zo leeg op het moment. En ik begreep dat bij 71 ziekenhuizen de verzorging alweer op... Oude sterkte was voor de andere gevallen. Dus okay. nou, dat heb ik ergens gelezen. Ik denk, nou, daar word ik weer blij van. Jazeker, dat en er dan weer andere, andere slachtoffers zijn. Dat... Ik toch, maar er komt toch een derde golf. Ik denk, joh, hou toch op als dat steeds zo minder wordt, dan komt die gewoon niet. Nee. Ik ga er gewoon niet ja, in. Ja, maar we krijgen die Britse variant, die is veel besmettelijker. Ja, ja. drie kwart van de besmettingen zijn al Brits. Dus, ja, wat, dus dat wat, gaat dus helemaal wat? goed. Dus ja. Oh. ja, dat wist hij ook niet precies. Ik, ik heb die trouwens wel, uh, je ziet nu toch wel eens mensen een beetje in de war raken van de, van de sneeuw. Ja? Want er is een mannetje. Die heeft een vrouwtje gedood tijdens seks in de dierentuin. Ja, echt, dat in hebben ze hebben daar geen vaccin voor, Luka! Ze wilde weer niet. Het is echt een typisch me-toetje. daar oh, word je soms zo zat van, ik kan, ik kan me er iets voor voorstellen. Dat je geeft Nou ben ik er klaar bij. Ik ga ja. hem inhalen, deze. En, ja, nou, om een dood te maken vind ik dan weer net heel erg ver gaan. Ja, ja dat laat ik ook weer neer. Het is wel net... bekend, hoor, dat meestal tussen grote roofdieren zoals beren agressief verloopt. Ja? Er hoort gewoon fysieke dominantie bij. Dat wordt lekker. Maar uh, ja, de medewerkers zijn echt geschokt. Ja. En verbijsterd. En uh, ja, dat wordt uh, heel wat naar. Want Al die ijsberen weg. We in wegdoen. het verleden wel een hele mooie training gekregen. Ja. En Nuka is, uh, daar is, is Noeka wel de papa van. Oké. Okay. Het zijn dus, geheel, uh, heel gevaarlijke beesten, blijven in de buurt gewoon. Ja, Waar moet, ja. Waarvoor moeten we die beesten ook nog? Ja, dus mensen denken erom, niet, uh, niet paren met een ijsbeer. Nee. Levensgevaarlijk. Hij kan je doodmaken. Ook al heb je die fantasie, ik snap het. Maar hou je in gewoon. Ik krijg net even een berichtje binnen. This is central control. Wat? This is central control. Klinkt ook als een ijsbeer. Mengeling van ijsbeeren. Ja, oké. Okay. We zijn klaar om uit te maar zenden. Maar nou? we moesten nog eigenlijk ook een langs als zingen. Want onze oprichter van de radio is vandaag Ja, Echt, waar, is het Rob je Ja. Wow. Self-help and self-aware. Self-made millionaire Turn it up and tone it down Selfish acts between the sheets. Self has no sense of tact. Self is too self detached. We It's wonderful. It still can only self-regard. world. Langdradig en lonnig. Toebak leeft. If you gotta amputee, don't give me the tourniquet. You wish that I would run away, away But I let my body bleed out, leaning to my left side. If you're a part of me is gone now, do I want to survive? Me limp, me limp. Ja, zeker. Dit is trouwens de zangeres, de liedzangeres van de rockband Paramore. Dat wist ik even niet. Paramore hebben we hier vaak gedraaid. Dit is dus haar uh, solo projectje en ze heeft meer uh, leuke platen. Haley Williams en het heet Limp over haar been. Ja, gezellig hoor. Moet ik hem eraf halen? hoog? Hoe hoog? Onder de knie, oh. boven de knie. Oh ja, zo hoog mogelijk. Daar heb ik fantasieën van. Nou, daar, daar kan je om lachen, maar het schijnt echt te zijn dat sommige mensen hebben fantasieën. Dat dat ene been. dat hoort niet bij mij. Ja, ja dat hoor je wel eens, hè? Dat mensen dan. de ideeën hebben dat, het niet, dat, dat ze gewoon. Dat klopt niet. Nee, dat klopt niet. Dat is echt mijn onderdeel niet. Ja, en, en dan gaan mensen gaan dan naar nou, de, de dokter... en die dokter wil dat dan niet weghalen. Dat is gewoon een harte ding. Ja, er is zo ooit één man is het wel voor elkaar gekregen... die heeft zijn benen eraf laten zetten... en die is daarna heel gelukkig geworden. En andere mensen gaan heel ver. Die ja. zitten ook te denken om op mijn spoorrails te gaan liggen. Maar krijg je dan nou geen fantoompijn? Of hebben ze juist fantoompijn omdat het er zit... Hm. Ja, en als die weg is, hebben ze het niet meer. Er een documentaire over. Ik weet niet of dat ooit uh, dat, dat fake nieuws was. Maar ik heb er echt met open mond naar zitten kijken. Een van de weinige dingen. Mensen die echt ervan overtuigd waren dat het been hoort er niet bij. Moet er af En ik ga er gekke dingen voor doen. En ze hadden rolstoelen gehuurd. Nou, dat is echt bizarrigheid. Nee, goed. Dus over even over... Uh, hoe kom je erop? Oh ja, op deze plaat ging over het been. Goed. Het been Daarvoor oh. trouwens uh, de plaat Steven Wilson van Pocket Pine 3. heeft een zelfproject uh, gemaakt. En dat nummer heet ook zelf. En dat gaat over uh, vooral uh, het zelfbeelden van allerlei bekende sterren. En die worden dan in zijn gezicht gezet. Dus zijn gezicht verandert elke keer naar Trump of naar Arnold Schwarzenegger. Of noem het maar op. Hillary Clinton zit er ook in. Nou goed, we kijken ook even naar de wereld wat, wat ja, voor rarigheid ja, er hebt, allemaal is. Je hebt af en toe dat uh, Temptation Island, hè? Oh beuren, ja, kijk er die... nooit naar. Nee, <laughs> maar dit is echt gebeurd, want er is, uh, waren drie schip. schip. Breukelingen, die zijn afgelopen dinsdag door de Amerikaanse kustwacht gered. Ja. Ze waren vijf weken eerder gestrand op een onbewoond eiland in de Bahama's. Nou ja, kijk, het kan ook op de Noordpool zijn. Ja, ja. Maar de Bahama's gaat het nog wel. Ja, ja. Maar drie van overleefden door het eten van kokosnoot en het vlees van schelpdieren. En ratten, blijkbaar had iemand wel een mes bij zich of Oké. Okay. Altijd handig als dus witte zakmes. Oh, die hebben waarschijnlijk die aflevering van uh, Wijze Reis gezien. Ja, ik denk het. Die het de baas, raad, baas, of die waterrat. Ja, ja, ja, die, die, die was heel ja. lekker, hè? Waar. Ja. Waar. Het uh, drietal, twee Cubaanse mannen en een vrouw, waren, werden echt bij werd toeval gevonden, uh, um, omdat een vliegtuig haar aan het was, en uh, ze hadden een zelfgemaakte vlag om de aandacht te trekken, hadden ze ook. Nog naaigaren bij. Ik vind het onvoorstelbaar. Ja, dit zit in zo'n heel groot mes wat je op je zijkant van je dingens riem hebt hangen. Weet je wat? Ja, we een machette. Ja, toevallig ja, bij me. En de bovenkant rijdt het los en dan komt, oh, hier zit al een En ah, er kusten. komt natuurlijk weet... weer een boek over, mijn vijf weken op het eiland. Ja, ja, ja, dus dat ja, wordt ja. heel spannend. Maar uh, ja, die, die uh, man van de kustwacht die zegt echt van, nou ja, Gelukkig uh, zagen we ze. En het, het was wel een zeer complexe operatie... om ze dus uit, uiteindelijk weer van het af te halen. Want dat vliegtuig kon dan niet zomaar even, nee, even ze, uh, landen. En ze hadden ook geen mondkapjes, dus dan laat je ze ja, toch ja, zitten. Ja, ja, ja. Ja. Ja, er waren echt middelen en bemanningen van verschillende eenheden betrokken. Maar dankzij goede communicatie en coördinatie... hallo, even een Jezus. Maar ja, maar ja ze zeiden dus wel... als het trio niet was gevonden... zouden ze waarschijnlijk zijn gestorven door een gebrek aan zoet water. Wat ben ik goed... Ja, ik heb ze gered. Ik heb ze gered. Ja. Ja, ja echt ja, als, Nu hè? gaan ja. ze door naar corona. Maar goed. Ja, nou, nou ja. Vijf weken dan zijn ze wel in quarantaine geweest. Die ja, mensen. Dit is op wel waar. eiland. Ja, echt. Anders waren ze wel dood geweest. Deze moeten ze meteen de het naar klaar. een laboratorium om te onderzoeken. Maar dit waarom? is het nul. Dit is het nulpunt. Ja. Vijf, ja. vijf weken op, apart op een eiland in quarantaine. Nou, een, ik vind nou, het, nou, het mooi. Dit goed. goed. Straks onder andere Stanford's bericht En een stukje geschiedenis. Oh, dit vind ik leuk. Jacob Banks. Parade.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 Shake the blues Though it's heavy on my shoulder Still you see me coming. Hij doet toch maar kracht op dit, hoor. Jacob Bank En dat heet Friday. Het begint als een dronken, donkere jongeman op straat in een oude jas. En dan denk je, wat ach, god, heb je Heb je weer zo'n gast? Gewoon. En op een gegeven moment begint hij toch een beetje te bewegen. Nog maar even te bewegen. En op een gegeven moment, dan, hij kan dansen. Het ziet er goed uit. En stap je op een paard. Hé, Hè? wat? Hè? Stap je op een paard? Het is wel goed. romantisch als je... Ja. Ja. Een hele leuke man heb ontmoet in de discotheek. En ja. uh, zegt hij, ik breng je wel even naar huis. Precies. En dan, komt en dan, met... dan komt hij met een paard aan. Ja, dus wel. zegt hij hier Toch... om de hoek staat. Dan staat hij geparkeerd. En dan kom je daar. Ik zie helemaal geen auto. Nee, ik ben met nee, het paard. Ik ben, ben met het paard. Tuurlijk. Van, uh, wist ik. Nou, ik help je wel, ik geef je een kontje, dan ga jij maar voor me zitten. En dan. Zo romantisch, dat zo'n man achter je zit. Ja. Zo'n warme omhelzing zo, en dan word je zo naar huis gereden. Stop, oh. Ik zie dich helemaal... Uh... Ja, het is morgen faal dacht. Jij je hebt wacht, wel, wel verwachtingen vanmorgen, vanmorgen ja. zo te ja. horen. Ja. <laughs> <Zeker>. <laughs> maar ik denk uh, onterecht, maar... <laughs> Oh ja, dus, uh, ja, ja, dat is, het dus is leuk. Ook, is, leuk. Dus is leuk. Ik moet ook nog steeds denken: oh shit, wat moet ik dat bedenken? Mijn vrouw is heel kritisch. Dus een bosje bloemen is het niet. Het moet een plantje worden. En welk plantje hebben ze wel? En een kledingstuk heb ik al geprobeerd. Ik weet het wel, voor haar verjaardag heb ik toen een één keer heel veel sportkleding gekocht. De waarde van nou, bijna 500 euro. Schoenen en een uh, heel strak broekje. Ik denk, oh, dat zit wel goed bij haar. Oh, dan krijg ik ook meteen zin om maar achteraan te gaan rennen. Ga ik ook sporten. Oh, maar uh, dat nou. moest allemaal terug. Het was allemaal te duur. En het was er toch niet helemaal uiteindelijk. Ik heb ze, geloof ik, één t-shirt gehouden. Weet je wat je wel nou, ja. Ik morgen? Ja, moet je het moet je wel nu, nu regelen dat, dat er eten gebracht wordt. Oh ja. Ja, dan ja, ben je er ook. Oké, okay, wat voor eten? <laughs> nou, wat zij lekker vindt. Uh, ja. Ja, je weet misschien wel een restaurant wat ze lekker vindt. Die kan tegenwoordig wordt alles gebracht, maar dan moet je het wel vanavond hebben. Ja, maar wij eten, wij eten natuurlijk al jarenlang gescheiden, dus ik heb geen idee meer wat ze nu lekker vindt natuurlijk. Weet jullie gescheiden? Iedereen nog wel zei, ja, ik hoor elke keer die spotjes hier ook vanochtend, ook binnen anderhalf meter afstand. Ja, maar met je vrouw heb je ook twee bedden in je slaapkamer niet? Nee, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ik slaap in de verandering die ik pas gebouwd heb. Oh ja. ja maar even, even normaal, doe Lekker gewoon in. allemaal. Even normaal. Het was min acht, even nog. Ja, klopt. Ik heb echt wel, uh, ik denk, zal ik mijn gaan halen of mijn pet of wat dan ook? Maar, maar het is gewoon je aangezicht wat zo koud wordt, hè? Oh. Je aangezicht. Ja, het is, dus, uh, als je denkt van, oh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, de oppervlakte daar is gewoon helemaal. Uh, Bevroren, gewoon. Het ging vanochtend nog even opnieuw. Ik had even het nieuws zitten kijken van gisteravond. Het ging over: moeten we nou excuses aanbieden voor het slavenverleden of niet? Dat is toch al gebeurd? Nee, nee, daar is het officieel hebben ze er nu weer over gepraat. En toen, uh, nou, dit stukje ging erover. Maar ik vind excuses aanbieden, vind ik, dat zegt toch zo weinig. Maar waarom niet? Een excuses nooit kan, kan nooit klaar, toch? Denk ik. Het grappige die laatste was een jongen, van, nou, ik denk, een jaar of twintig, was hij weer samen met zijn vriendin. En die zegt excuses aanbieden, toch nooit verkeerd. En ze, hij, hij kijkt eraan, zo. toch? Dat heb ik net toch gedaan? Bij jou? Ja, dat Zegt ze ook, grappig. Ja, dat vond het ook niet erg, dat ik iedere keer vreemd. Ging, want ik zeg steeds, sorry. Ja, zeker. Ja. En jij hebt ook nog een excuses gedaan, dus doe het maar. Gewoon iedereen excuus aanbieden. Nou ja, goed. Uh, ik, ik weet niet of het echt heel veel zin heeft. Voor het, het, ja. ik, ik bedoel, ik, ben niet, ik heb geen donkere huidskleur. Ik, ik heb ook geen familieleden met donkere huid, Dus ik kan daar niet zoveel zinnigs nou ja, over zeggen. Je, ik heb ook geen donkere huidskleur. Dus ik wil ik ben wel mijn excuses aanbieden voor het geval dat ik mensen niet gezien hebben omdat ze een donkere huidskleur van hadden. En dat ik dan misschien dacht van, oh jee. Ik moet misschien uh, oppassen in het donker. Nou ja, dit is echt weer zo'n... Toch, toch, dit is weer op het randje, dit, hè? Is dit al wat rijp? Ja, het is echt zo'n oude grap Maar niet ja, aan Nee, er nee het is komen. geen grap. Nee, het is geen grap. Ik heb wel. Ja? Heb je echt wel gehad? Ik heb wel, als ik in het donker loop. Dat je, dat je dan... Dat ik me dan. Ik, ik ben één keer naar de Bijlmer gegaan en toen was dat donker. Ja. Oh. Naar, een, naar een expositie. Ja. Ik voelde me niet veilig. Oké. Okay. En dat, daar moet ik wel mijn excuus voor aanbieden. Want het is natuurlijk onzin. Om je daar onveilig te voelen. Je, nou ja, ik weet het niet. Oeh, kijk, het zit er nog wel. Het zit er nog wel. Ik weet het gewoon niet. Ja, ja wel, je ja, wel, wel. Ik heb in de Bijlmer gewerkt en. Ja. ja ik, ik, misschien ben ik er al wat aan gewend, dat zou kunnen. Maar ik zou wel getest willen worden. Door zeg maar uh, iets van je iets van je gestolen. Er staan twee mensen voor je: een donkere en een blanke. Wie denk je dat het gedaan heeft? Naar wie, nou wie ja. zou je daar je gevoel gaan van? Ja. Wie heeft er Je moet nu kiezen. Wie denk je dat het ja. gedaan hebt? Dan ga je natuurlijk de blanke kiezen. Maar die van binnen denk je toch? Van, nou, het was die donker. Weet je, dat zou ik ja, bij mezelf willen Ik Ga je, gaat je testen. politiek correct kiezen? Ja, op dat, dat is moment. Het, ja, ja. Dat maar is wat zo. zou van binnen gebeuren? Dat zou ik bij mezelf wel willen zelfs ontdekken. Ik zou dat gekleurde mensen ook de blanke kiezen? Nee, dat schijnt ook zo vaak ja, met, te zijn. Ja, met poppen en al die dingen meer. Ja, en, dat, maar dat is dan weer omdat wij ze, ze dat geleerd hebben, zeggen ze ja. dan. Ja, je je hebt het is een moeilijke materie. Die, die Sunny Juppelde-pup. Ja, klopt. Ja, ja, is ja, ja. Allemaal, die ze spelen met de blanke poppen en met de uh, uh, donkere poppen. Dat is uh, wel, nou, ja... Ja, het is toch een andere huiskleur. Sunny Bergman heet Bergman, die heeft leuk, het. Bergman, heeft leuker is ook, ook een gemaakt. kleur. En dan uh, kom je wel uh, tot de realisatie dat het zo is. Ja. En die had toen ook uh, de test ze gedaan toen met die fietsen in het Vondelpark. Oh ja. ja. Er waren dus uh, drie uh, mannen die uh, die fietsen van het slot wilden halen wat niet lukte. De ene was uh, heel donker, de andere was uh, getint en die ja. andere was blank bij die blanken wilde iedereen helpen, want die vond het heel erg... dat hij zijn fietsen niet Sleuteltje. los kon krijgen. Sleuteltje. te kwijt. En bij die ja, ja, ja. werd gewoon de politie geweld. Ja. Zodat er nog niks aan de hand was. Dat is echt wel heel erg, hoor. Ja, het is... Nou ja, nee, goed, ja. Want, ja ik, nee, ik weet het niet. Ik weet niet wat je mee moet doen. Het nee. enige wat je kan doen is... We are protesting for our freedom right now. Precies, laten we dat maar doen. Ja, precies. Goed. Straks is het berichten, dames en heren. En natuurlijk de geschiedenis. De verjaardag het zit allemaal in dit radioprogramma. En voor Roosevelt heeft het nieuwe CD het Polydance. Mag dat wel? Lovers. Het maakt al wat jaartjes, maakt die synthesizer muziek. Misschien is de er een beetje uit. Of zeg ik nou echt heel iets bots? Ik vind dit echt een uh, echte uh, niveau <lacht> lesgat op de synthesizer. Wil je wat horen? Nou goed, maakt ja, roos wat heeft een nieuwe CD uit, Polydance. Ik, sorry, ik ga nog een keer luisteren. En misschien staan op de CD nog wat spannende stukken. Straks onder andere nog de nieuwe single van Lucas Hemming... Is het niet tijd voor de Zandvoorts berichten trouwens? Ja. Dat dacht ik wel. Maar ik zat trouwens wel te denken nog... Je had ook die Orgel Joko. Nou, dit was ook een soort synthesizer achter iets. Ja, je was gisteren geloof ik bij en ik dacht ik toch, hè? Nee, ja. Ja, oh, je was, was geloof ik. Wordt nee, ook al... Ik weet wel, zij doet de opening van een van de laatste afleveringen... van uh, Zandvoort Inside, met Roy en, uh, en Dolly. Echt waar? En, ja, dat doet zij. Dus dan okay. moet uh, je maar eens kijken. Dat nou, was grappig. Ik vind het wel grappig. Ze, Zandvoorts maar, ja, berichten. Ja. Precies, ik ga het even dwars overheen... want dan komt kom het heel wat dingen helemaal niet uit. Ah, goed, de aangepaste eerbetoon aan 75 jaar gedaan, of 5 februari. Wim Bach wordt gedacht bij de Algemene Begraafplaats. Er werd nu met kleinere groepjes werd gedaan. Een bloemengoed is eruit gebracht. Het was een verzetsman die uh, drukker was. Die maakte dus uh, de, de parole. Ja, ad had hij. Weet ik niet, was dat zo? Ik dat hij was drukker. Hij was drukker, ja. <lacht> een drukke drukker. Maar goed, uh, hij, niet, uh, hij heeft hem heel kort gedaan. Een paar jaar, in 1942 werd hij al verraden. En in 1943 werd hij samen met 13 mede-. Um, de collega's die die krant ook werd hij doodgeschoten. Uh, in een massagraf. Dat is later weer ontdekt na de oorlog. En toen is hij weer met zijn uh, vrouw en kinderen herenigd. Die bij een bombonnement in Halem om het leven zijn gekomen. Het is echt een bizar verhaal, dit ook gewoon. Nou, in ieder geval, normaal is dat een hele delegatie die daarbij aansluit. Maar nu niet. En het is een delegatie stichting Democratie Media. Logisch. Hij was van de media natuurlijk. Hij, uh, illegale verzetskrant. En uh, de, mooi dat hier nog aandacht voor is. Een minuut stilte naar de plechtigheid. En daarna zijn ze ook nog weer naar de eerbegraafplaats geweest... bij het Bloemendaal. Waar daar liggen namelijk die andere paroolmedewerkers. Okay. Dus, oh, ja. mooi, nou, hartstikke mooi. Goed. Ja, de, uh, afgelopen uh, maandag was Olympisch snowboarder Melissa Peperkamp in Zandvoort. Dat is 16 jaar. Ja. Samen met oud-Formule-1-coureur Robert Doornbos, die, die is ook altijd op tv hè, met uh, Formule 1. Ja. Vloog ze over het besneeuwde circuit. Oh, ik zag het. Want de unieke omstandigheden op het circuit met sneeuwduinen en van meer dan 40 centimeter hoog... Uh, kombochten, vangrails en Doornbos. Uh, in een racebuggy. Die waren echt in ingerengd. Die heette voor een, echt voor een spectaculaire middag. Dat nou, was heel gaaf. Uh, mensen hebben het beelden gezien op het journaal... En ik wil ook nog even vertellen iets leuks, dat ook zand wordt. Je moet even meer in de microfoon, die zit <coughs> heel veel weg. <coughs> Sorry. Ja? Ik hoorde ook van de Tarzanbocht, waarom die zo heet. Ja. He, weet jij dat? Nee. Nou, het schijnt dus gewoon een man geweest te zijn, die had daar een, een aardappellandje. Ja. Een van de laatste. En die noemden ze altijd Tarzan, omdat hij blijkbaar wel heel uh, gespierd. Uh, een beetje een soort Tarzan was, hè? me Tarzan UJ. Ja. En uh, toen hebben ze wel gezegd: Nou, als jij nou weggaat met dit landje. Ja. En uh, je stopt met die aardappels daar, dan noemen we die bocht naar jou. De Tarzanboch. Ja. Dat ja, is wel gewoon een leuk verhaal. Het is wel dubbel aan de kant. Denk, het is echt een stoere Tarzanboch. Maar aan de andere kant gaat het over een aardappelstukjes land. Ja, ja, ja. Dus Dat is wel maf. Ja, is ik hoorde dit dan weer in de, de kant Nog Walt Show van onze eigen zender. Oké. Okay. Ik ben dat een beetje aan het terugluisteren. Het zijn dan vier oude zandwoorders, die, Ik kent ze dan wel een beetje. Nou, dus is toch allemaal uh, commentaar op zandwoorders en dus zo. Dit is de zender van Illegale Jopie. Ja, die, ja, precies. Van Karel Paardkoper, K. Ook... Hoogman en uh, uh, uh, uh, Stuy. Yeah? ja. Die heeft bij mij in de klas gezeten en uh, ja, Koper was erbij. Oké, okay, ik zag een verontrustend bericht in de krant over Rob uh, Paardenkoper, die overleden is. Ja, ja, ja dus is dat Is dat een broer van hem zijn. Het zou kunnen, hij lijkt er wel een beetje op. Ja, ik echt het Ik schrok erbij van, hé, hey, is dat dingetje? Maar nee, de, nee, de, nee, hij leek er nee, wel erg op. Nee. Maar zijn naam stond niet bij de rouwadvertentie. Maar uh, het is aan te bevelen om dat, dat programma naast ons natuurlijk ja. ook te beluisteren, want... Uh, het is gewoon grappig. Dit, uh, het is ja. gewoon gekkigheid. Ja. Goed, we zaten in de antwoordse bericht. Hoewel, dus het ging ja, over het ging echt over het ging We over. over het circuit, dus het ging <laughs> naadloos over. Sparenlanden landen heeft overuren gemaakt. En natuurlijk, die hebben de straten schoongeveegd. Een ploegendienst en echt, echt, weet ik veel hoeveel kilo. Ze hebben, wat was ook weer uitgerekend? Tot en met maandagochtend hadden ze al... 50 ton zout gestrooid, dat komt neer op 3 kilo per inwoner. Wow. Ze hebben 5 voertuigen, verschillende formaten. Ze hebben non-stop zijn ze bezig geweest. Ze hebben echt een speciale protocol. Eindelijk konden ze die protocollen uitrollen. Eindelijk kunnen we aan de gang. Hey, hey. Eerst busroutes, namelijk viespaarden, wijken. Alles is goed verlopen. En ook het inval, uh, afval inzamelen is gewoon wel lastig. Omdat we ja, ja, vastgevroren bij ons staat kleppen. Nog steeds, uh, en... Plastic en uh, karton staat nog steeds bij ons. Het okay. is niet opgehaald onder de... Oké, okay, Dus die kleppen waren echt vastgevroren. Dus. Maar goed, ja. verder was, had, kregen ze nog een opdracht van uh, Gert-Jan Bluis. Zandsculptuur moest met water worden besprenkeld. het moest een ijsbeeld worden. Ze ja. zeiden. Oh, dat wel Interessant, dat je moet je even het, kijken. dat gaat. Dat weet ik niet, want ze zeiden want we hebben geen tijd voor, maar zodra we gaatje hebben, gaan we dat doen. We zijn wel nieuwsgierig hoe het uitkomt. Maar het is wel zo, als dat dan uh, gaat dooien, dan gaat het zand van de sculptuur misschien ook wel weer. Dan wordt het echt een afgevlakte zandsculptuur. Ja, nou goed, dan is het gewoon een keer een probeer of vol. Ja. ja, doe ik niet. Er is nee. toch, al, toch een 3D-print van gemaakt? Nou, dat, niet automatisch, denk ik. Nee, dat wordt vastgenomen. Nee. Hè? Nee. Nou goed, verder nog andere zandvoorste berichten zijn? Ja, uh, de werkzaamheden in de Noordduinen zijn in volle gang. Er is een wandelaar opgevallen dat er volop wordt gewerkt. Nou ja, dat de, de, dat is ook weer zo. En er staat een foto van in de krant, en ik vind het eigenlijk niet zo'n interessant artikel. Dus doe maar gauw muziek. Oké, okay, nou goed, fijn om te weten. <lacht> Meer straks antwoord berichten. Ik ben bekleefd. Eerst maar eens hebben we een lekker stukje piano-muziek van Chet Faker. Hij heeft een nieuwe single uit. Get High. Doe het allemaal niet. Dan kunnen we kunnen de ziekenhuizen er niet bij hebben. I wanna live life I wanna know all about health I wanna get over here I wanna be somebody else I wanna survive I wanna just think about myself And just because I try school in hell, uh, just because I try, it doesn't mean I'm wrong, just because I cry, it doesn't mean I'm strong, just because you lie, it doesn't make me wrong, just because I cry. Hi, this food, delivery is here, please you come down. Jij wel, we zitten hier elke week. Ik krijg wel aanwijzingen. Zoek het zo dicht mogelijk bij je eigen huis, in je buurt. Nou zeg, maak ik zelf wel uit. Zoek het zo dicht mogelijk bij je eigen huis. Oh wacht, het ging natuurlijk over dit. Ik snap het alweer. Boa's en politie maken zich zorgen over de schaafdrukte komend weekend. Ja, zeker, echt. Ik ben echt reuze nieuwsgierig uh, of het er met aan de hand gaat lopen of niet. Maar, nou, maar weet je, ik, ik heb wegen een beetje al afgezet, een Wat? hekel aan die aan zijn Ja. En die dan van, ja, en dan gaan ze allemaal met elkaar zitten... bij de plas en dit en dat. En dan denk ik van, nou weet je, ik ben even gisteren gaan kijken... waarbij je in de buur, buurt hè, van Zertsplein... daar heb je dan een grote flat, in het midden zit een vijver. ja Nou, er was helemaal geen samenscholing en al die Mensen zitten gewoon keurig op afstand... Mensen, je blijft wel bij elkaar uit de buurt automatisch. Maar goed, denk even naar schaatsen. Ik bedoel, dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk ten eerste. Als je aan schaats schrikken de vissen van je die onder je doorzwemmen. Wat is dat nou? Vogels schrikken op uit het riet. En die hebben het als een zwaar. Het kost heel veel energie. Er kan weinig voer gevonden worden natuurlijk. Je kan vallen. Je kan iets breken. Er schijnen ook veel meer mensen zich aan moeten melden vanwege polsen of knieën en zoiets. Ja, verder. Ik zou zeggen, gaan wandelen. Ga thuis zitten voor de kachel. Veel veiliger. Zoiets? Ja. ja. Ja, nou ik weet het ook niet. Het is allemaal wel goed. levert is bijna alweer kwart voor negen. En we kijken nog even in de krant wat er allemaal speelt. Verontrustende berichten. Vreemdelingen vast in tbs-fuik. En het schijnt dat echt heel veel uh, vreemdelingen hier naartoe komen. En hebben het ook vaak over uh, mensen die ook al slachtoffer zijn geweest van een oorlog en die uiteindelijk hier zeg maar, komen vluchten. Die hebben vaak trauma's. Je hebt afgelopen week heb je natuurlijk zo'n uh, verhaal gehad... of was het vorige week over Rick van Rak... die uiteindelijk zeg maar, neergestoken is door een verwarde man... die ook uh, eigenlijk wel in TBS-kliniek zou uh, horen. En uh, die ouders van die Rick van Ratten waren wel pleegouders... die waren heel realistisch zoiets van... dit is vreselijk wat gebeurd, Het mag niet nog een keer gebeuren. Mensen moeten goed worden opgevangen. Vreemdelingen ook, als een trauma moet ze behandeld worden. En uh, ja, het schijnt dat uh, in ieder geval veel meer vreemdelingen in een tbs-fuik terechtkomen... daar geen goede behandeling krijgen, niet terug in de maatschappij... en ook niet terug kunnen naar eigen land. Dus dat is echt een serieus probleem vandaag in de Telegraaf te lezen. Ik kan me er iets bij voorstellen. Ja, het dan ja, ben je slachtoffer, van uiteindelijk word je weer dader... Ja, ja, dat hoor je wel vaker. Nou goed, heb je iets anders nog? Het, uh, ja. Ik zie hele heel vaak vragen. Het zit ja, het is leuk. Maar... Er is de Engelse dorpsrel. Ja? Die heeft geleid tot hilariteit op sociale media. Want er was een Zoom-vergadering. En die werd dus geleid door een nieuwkomer, Jackie Weaver. En zij was gevraagd, omdat eerder al was gebleken... dat het houden van een ordentelijke vergadering lastig was... voor de dorpsvertegenwoordigers. Maar haar leidende rol als clerk werd lang niet door iedereen gerespecteerd... En nadat zij ze, ze vertelde dat iedereen elkaar het woord moest laten... en zij anders zou ingrijpen... verklaarde de voorzitter, Brian voor de hele vergadering... illegal, you have no authority here, weet je wel zo. Yeah. Daarop heeft die dame hem gewoon uit de, uit de vergadering uh, eruit, weet je wel. Met yeah. Zoom kan dat. Je kan iemand gewoon eruit gooien. Ja, makkelijk. Ja. Daarna volgde het protest van twee medestanders... en toen zij een stemming in gang zetten om een nieuwe voorzitter te kiezen... ...claimde een van de twee als, als vicevoorzitter dat het recht op de macht hebben. Lees de regels en begrijp ze, schreeuwde hij naar haar. Daarom werd hij ook verwijderd. En die andere ook. En er was, er was verwarring over de gebruikersnaam van, van de verwijderde voorzitter. Er is nu gewoon een video gekomen op social media. En het gaat alle gang op, maar ook plaatjes van de, uh, dat de man kijkt naar een vrouw. Oh, leuk, weet je wel. En dan die andere van, nee, dat is de kleur. Je wordt verwijderd, weet je en, het gaat maar door. En het uh, dat is toch wel, heel, uh, wel een grappig bericht, is dit. Okay. Ik zal hem wel even delen op onze Facebook. De totalitaire met. macht. Nou ja, het is wel zo. Sommige mensen denken dat ze de macht hebben. Maar die, die zijn gewoon heel irritant. En een uh, ja, groot uh, ja, megalomaan. En uh, uh, hoe zeg je dat? Uh, Narcissisch was het. Ja. ja, zeker. De dondergaal was er ook nog een hele. Uh, de documentaire over Trump nog van, uh, van Doc 2. Heb je ja, ik heb een stukje te... zitten kijken. Ja, ja nou, dat ja. vond ik toch wel weer interessant. Ja, nou, als je moet uh, weten hoe je voor de Zoom moet uh, gedragen, daar zijn er uh, de ah, allerlei, uh, ja, noem je dat, richtl richtl richtlijnen voor vandaag ook in de telegraaf een stukje over te lezen. Een Amerikaanse advocaat, Amerikaanse advocaat verscheen op de digitale rechtbank als kitten. Een van, de, een van zijn kinderen had uh, <laughs> op diezelfde Zoom zitten klooien op instellingen. Ja. En dan heb je dus ja, van die grappige Instellingen, dat je dus als kat tevoorschijn kan komen. Oh ja, dat je ja, je ja, gezicht ja. veranderen in kat. Nou, dat was bij hem gebeurd. Dus hij werd niet helemaal serieus genomen op deze rechtszaak. En, eh, nou ja, goed, eh, onder andere, sommige mensen kruipen uit hun bed... van nou pakken een kop koffie. Trek er wat aan, maar laten een joggingbroek. Ja, een beetje aan zo. Of ja. sommige mensen zitten met een uh, onderbroek nog voor de webcam. En, uh, er zijn er allerlei tips. Zorg gewoon dat je er fijn uitziet. zit. Uh, een man vertelt ook: ik uh, zie er al wel eens. Uh, noem je dat zoom-meetings? Van mensen van een of andere academie, van een modeacademie. Ja. Als ze daar plekken komen, dan zien ze de piek uit. Weet je, laatste mode. Maar voor zo'n zoom-denk is, nou laat allemaal maar. Het glijdt verder af. Zorg dus ja. dat je gewoon er goed uitziet. Het is ook vlak. een presentatie. Ga desnoods staan. Dat maakt nog meer de indruk. Betere stemgebruik. Ge ja. Nou. Dus let erop. En ik moet zeggen, ik ben zelf ook laks hoor, met zoom. Ik ga het liever ook ergens naartoe. En als ik voor die zoom ben, heb ik wel eens... Ik heb een skelet in mijn, mijn uh, slaapkamer staan. Oh, dan zet je die gewoon op je stoel. En dan een gegeven moment ga ik me vervelen, want ik ben heel snel afgeleid. Dus dan zit je naar zo'n schermpje te kijken waar niks spannends gebeurt. Je kan ook niet snel reageren, want het gaat allemaal zo traag. Dus dan ga ik met die camera, zo met die mobiel, langzaam naar het skelet toe. En dan zet ik hem stil. En dan, dan zie je mensen eerst een beetje stilvallen. Dan beginnen ze allemaal te lachen. Ja. Dan heb ik die hele vergadering natuurlijk... Uh, verkloot, <laughs> verkloot natuurlijk gewoon. Maar goed, ja, soms. Ik ben altijd op zoek naar de humor. Nou, maar wat je kan doen als je, je dus echt een beetje verveelt... eventjes of zo, dat je denkt van, hè, ik. Uh... Zit hier, gebeurt, je, je wil eigenlijk wel luisteren, maar je hebt geen zin om de hele tijd in beeld te zijn. Nee? Zet je gewoon je camera uit. Ja, dan ga je, je geluid. Nee. <coughs> Dat is ik ja. bij mijn kinderen als goed voorbeeld. Ja, ja, ja. ja nee, maar het is wel zo. Je kan ondertussen kan je dan eventjes uh, je kamer rondlopen om even je benen te strekken. Ja, ja, ja, je ja. kan groenten snijden, je ja. kan koken. Ja. Dat is Helemaal prima. Maar je hoort het wel. Dat ja. is vaak bij vergaderingen van dan uh, moet je erbij zijn. Ja, ik en je kan, uh, je kan wel luisteren, maar... De, uh, Soms kan je beter luisteren als je wat aan het doen bent. vind ik. Des, des soms, niet altijd. Ik moet mezelf wel dwingen om gewoon echt te luisteren. Want ik heb collega's die kunnen heel lang draadig ja. van stof zijn. Ja. Dat je denkt, nou, gelukkig dat ik hier zit thuis... was had ik al lang al iets anders gaan doen. Ja. Dan had ik alles gemist. Al het spectaculaire verhaal was. Uh, het hele spectaculaire maar verhaal het leuke, Ik zag op een gegeven moment ook een vergadering. En dan uh, zie je zo'n collega. En dan, uh, die heeft dan een vriend. Het is waarschijnlijk een gay waar ja? uh, Maar die, dan uh, geeft die vriend geeft dan een zoen op zijn hoofd. En ik had zo van, oké, okay, weet je wel. En okay. na de hand kwam hij e, weer. Voor, voor de camera. Ja, en na de hand kwam hij weer. Oh, ik zat echt en die zo er helemaal van, goed, wat, ja, rot op, weet je wel. Ja, rot op, ik zit midden, ik probeer mijn punt te maken. Zit je me weer af te leiden, heb ik weer geen punt gemaakt. Ja, maar zo Vinden die, ze me alleen maar weer schattig op mijn werk. Ja, ik vind die reclame van de Jumbo ook erg leuk. Van, uh, ja ja, ja. Want dat, ja, zij, ja. Dan, dat hij dan zo lekker in die keuken aan het koken is en zo. Zodat afgeleid wordt. Ja. Nou nee, goed, het is over even het zoom, het thuiszoomen. Het, het, thuis zoomen, het thuis, uh, nou, werken zeg maar. Oké, okay, tijd voor een nieuwe single van Lucas Hemming. Zeg maar afgelopen week bij... Ja, we Wil ik zeggen de wereld draait door, maar het zal wel M zijn geweest. Zelfde tijdstip. Move like this. Lucas Hemming, dat is yes, een Nederlandse zanger natuurlijk die uh, ooit in een film heeft gespeeld. Ik zit net met je te kijken. Hij speelde in de film Lover or Loser. En toen zong hij al onder andere uh, met Martijn uh, Lakenmeijer uh, De single Eva. En dat werd toen weer uh, geschreven door en Learnik. Oh, sorry. Ja, ik sorry, moest kat in mijn keel. Learnik. Ja, Katie bent niet. Exton Rose. Dit is van. DIK! Oh, die. Ja. Ja, Kof, ja, sommige. Muziek. Die gasten sommige vind ik hartstikke leuk, maar moet ze moeten horen, niet, niet, maar dus moet niet zien. Maar nee, nee, je moet je niet zien. Dat heb ik ook met René Froger, die moet je ook niet zien. Nou, ik, ik vind, nou René Froger hoef ik ook niet te zien, maar Acta en de Murk. Ik vind ze twee hartstikke sympathiek. Ook vaak, ze hebben leuke eh, platen. Nee, ze hebben geen leuke platen, maar ze, hebben wel, ze kunnen ook. De ene kan heel goed acteren. Die kan echt leuk. Ja. Ook die serie, die hele knullige serie, is ook gewoon heel grappig. Maar, gasten, hou op met zingen. Echt. Ik heb het gewoon niet. Maar goed. ik smakende moet wel schil. zeggen, die muziek van de CD voor jou, CD voor mij, vond ik toch wel erg leuk. Nou, ontzettend veel genoten. Ja, even vind jou ook een CD boek. van jou, CD van mij. Ja, en zo nou, het, uh... leuk. Nou, iets anders. <laughs> uh, um, <laughs> ja, ja nee, broer, dat is gewoon smaak en verschil, daar kan je over twisten. Ja. En daar ga je alles, niet, uh, alles nou, niet vinden natuurlijk. Nou, heb ik een uh, goed bericht nou, van Babi Pang dan. Ja. Want er staat, inmiddels staat het uh, op de lijst Nederlands in Materieel Erfgoed. Babi Pangang. Ja, het komt ja. wel uit Nederland, want het is door Chinezen ja. bedacht. Ja. Maar je kan het daar. Het heeft toch er, uh, Frans Boudig heeft toch uitgeprobeerd daar in China, geloof ik. Die ging op zoek naar Babi Pangang. Dat hadden ze daar gewoon helemaal niet. kenden ze helemaal niet. Dat nee. was iets bedacht voor de Nederlanders. Dus uh, waarschijnlijk uh, dat, uh, dat uh, Nederlandse, uh, de Nederlandse. De Indonesische kokkies. Die hadden dat waarschijnlijk dan gemaakt voor de Blandaars. Ja. En van, nou, dat vinden ze dan misschien wel lekker. Ja. Ja, dat was Precies, dan denken ze dat ze Chinezen eten. Ah, Ja, goed. Maar, wat maar het was eerste Chinese restaurant begon dus uh, begin 20e eeuw in Rotterdam. En na de Tweede Oorlog groeide het echt uit die interesse in het Aziatische eten. Maar ja, op die lijst staat dus naast die babypangling... ...staat ook poffertjes, Koningsdag en Snert. Dat uh, ongetwijfeld veel gegeten zal worden. En andere kenmerken Hollandse zaken die op de lijst staan. Zijn Pride, Amsterdam, Kon uh, ja, uh, Nou, daar nou, is het gewoon hetzelfde. Ze herhalen zoveel die artikelen, hè? Ja, nou ja, ja goed, nou, dat, dat okay. is jou als journalist om het eruit te filteren natuurlijk. Ja, natuurlijk maar ja, wat is het ik... verschil tussen snert en ertersoep? Ik hoorde het vanochtend op radio. Is het hetzelfde? Nee. ettersoep nee. is zeg maar de dag dat je het maakt. En snert, als het echt allemaal snot is geworden. Dan denk je, want, wat is dit eigenlijk? Groene drap? Dan is het snert geworden. Want dan is dat alles Het lijkt gelap. alsof het uit de neus komt. Dat maak jij er nou Stort. weer van? Snort. Snort. Nee, ja, daar lijkt het een <laughs> beetje op. Nou goed, raamsdonk veer. Raamsdonk, niet raamsdonk veer, maar raamsdonk. Ram daar zijn ze gek op toch? natuurlijk carnaval. En carnaval kan allemaal niet vanwege de corona. Je hebt het verhaal vast gehoord. Er is een of ander virus wat uh, rondhakt. En dan gaan de dikke vijftigers gaan eraan dood. Even normaal. Even niet zo kort door de bocht. Nee, sorry. Maar in ieder geval, daar gaan ze toch carnaval vieren. En daar hebben ze iets bedacht. Er is namelijk een of ander oude hit. Dat, uh, wat staat er voor de deur... En nou ja, daar is een hele carnaval kraken omheen gebouwd. natuurlijk. Toen dachten ze, hey, die deur, daar kunnen we misschien wel iets mee. Dus nu zijn ze op zoek gegaan naar allemaal deuren. En die deuren moeten beschilderd worden. En die moet je dan voor in de tuin of ergens in de wijk neerzetten. Bij elkaar hebben ze in de buurt van de Raamstonk... 120 deuren bij elkaar verzameld. Via Marktplaats natuurlijk onder andere. Die hebben ze beschilderd met onder andere een grote tong van de Rolling Stones. Tuurlijk, Rolling Stones maken al jarenlang echte carnavalsmuziek. Maar ook andere beschilderingen hebben ze gemaakt. En vooral kinderen hebben er ook wel mee gedaan. Ook met confetti en slingers. Dus het is echt een... Als je daar in de buurt bent, ga, moet je even door die wijk heen rijden. Of door de raamstonk. En dan zie je overal deuren staan. En dat is hun manier om toch de carnaval een beetje te omarmen. En niet te vergeten. En niet te denken, nou dit jaar maar niet. nee. Verzinnen een andere manier om toch carnaval te vieren. En je kan het ook met je eigen familieleden, kan je wel even een treintje doen. Nou, heb je de clip gezien van uh, een biermerk? Nee. Over. Uh, je kan, uh, kan Polonaise houden in je eentje. Maar die, oh, die moet, die moet je even zien. Yes. Dan zie je echt alsof uh, Russen achter een tafel staan. Ja? En je ziet dan ook uh, uh, de jongen. Ja. En, uh, en uh, dan zegt hij: Heb je de, de, de nieuwe regels? Allah. Dan hoor je gelijk: Allah. Weet je wel ja. ja. dat soort dingen. Heel grappig clipje. Goed, ik zag minister de Jonge... Werd, ja, eerder werd hij nog even geïnterviewd. En toen zag ik minister de Jonge aankomen lopen. In Den Haag, bij, waar, waar hij aan het werk moet natuurlijk. En toen liep hij op van die gladde schoentjes. Hij liep daar een beetje verdwaasd. Was dit verdwaasd een man? Zonder jas ook. En gewoon een normaal pak aan. En van die pin, puntschoentjes. Wij lopen allemaal gewoon op sneeuwboots En hij zegt. Pas wel op, zorg dat je het ziekenhuis niet overbelast met vallen. En denk ik, Gast, wat is dit nou voor een voorbeeld? Geen ja. jas aan, ben je niet bang dat je iets oploopt? Ja, Jak Maar je moet als een, pintode, een ping een ping-wing, als je dus uh, valt, ja? moet je je hoofd naar je borst. doen. Dat okay. is omdat je je hoofd niet breekt. Weet hij dat? En je nee. moet dus, uh, nou, het zag er vooroveren. niet uit. En gast, jij wil het voorbeeld geven, dan loop je daar gewoon in, in een dun pak je en puntschoentjes schoentjes loop je daar door de sneeuw heen te ploeteren. Het leek een verdwaasde man. Nou, Ik het zie het trouwens plaatje... vandaag ook dat Roy Dongen ook jarig is vandaag. Okay. Hij heeft gewoon een hele grappige uh, plaatje van Happy Birthday to Me. Ja, ja, dan weet je zeker dat je veel likes krijgt. Wel uh, glamour en glitter zit yeah. al. Ja. Uh, goed, nou even het laatste plaatje voor je. 9 uur, na 9 uur straks een stukje geschiedenis... wat is door de jaren heen. Het is vandaag 13, oh, 13 februari. Gewoon geen vrijdag. Alive. The day breaks as I look for change I get the feeling that it's passing me by